De marathon van Rotterdam is gewonnen door Jemane Adhane. De Ethiopier finishte op de Coolsingel in een tijd van 2 uur, 4 minuten en 48 seconden. Tweede werd zijn landgenoot Getou Feleke. Derde de Keniaanse favoriet Moses Mosop. Bij de vrouwen won de Ethiopische Tiki Gelana. De groene slaagde er in Rotterdam niet in zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Hij kwam 34 seconden tekort voor een startbewijs. Het weer vanmiddag is het droog en laat de zon zich vaker zien. Het wordt ongeveer 10 graden, maar door de matige tot vrij krachtige noordenwind voelt het een stuk kouder aan. Morgen is er een mix van zon, stapelwolken en een paar buitjes bij 9 graden. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Amersfoort Noord en Eenbrugge 2 kilometer, de A2 van Utrecht naar Amsterdam, tussen Nieuwegein en Utrecht Lage Weide 5 kilometer op de parallelbaan. Dat komt door wegwerkzaamheden. De hoofdrijbaan is dit weekend dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 center Clarity Still... Na, Na All this can't be true cause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 I yes. think FM. I'll shoot Maar jij moest zijn, ik lijd honger, ik lijd dorst en kou. Ik struin de straten af voor dag en dauw. Er is niets daar ik niet doe.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 Al moet ik tien keer rond even uit, tot jij mijn liefde.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 you, baby, I'm just a has. I didn't know Crying now. Without your touch, I can't feel. Without forgiveness, I can't hear. Op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van twee uur. Herman Vriend met de.